Het is middernacht, het begin van zaterdag 22 juni. Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. De Braziliaanse president Rousseff neemt de komende nacht een tv-toespraak op. Wanneer die wordt uitgezonden is nog onduidelijk. Er is veel kritiek op de Braziliaanse president... omdat ze de afgelopen week niets heeft gezegd over de onlusten in haar land. Rousseff en haar kabinet kwamen vandaag voor een spoedvergadering bijeen. Na afloop werd geen verklaring afgelegd. De afgelopen dagen zijn de protesten grimmiger geworden. Gisteren gingen ruim een miljoen mensen de straat op en vielen er twee doden. De mensen protesteren onder meer tegen corruptie... en de kosten van het WK-voetbal dat volgend jaar wordt gehouden. De Verenigde Staten hebben 700 militairen achtergelaten in Jordanië... na een oefening in dat land. Op verzoek van de Jordaanse regering blijven de Amerikaanse militairen... zolang als de situatie in de regio daarom vraagt, zei president Obama... De militaire oefening eindigde donderdag. Jordanië grenst aan Syrië en is bezorgd over de burgeroorlog daar. De Amerikaanse militairen die achterblijven hebben onder meer de beschikking over het Patriot luchtafweersysteem en gevechtsvliegtuigen. In het westen van Canada hebben zo'n 75.000 mensen hun huis moeten verlaten... vanwege overstromingen na hevige regenval. Vooral in Calgary en omgeving. Mogelijk volgen nog meer evacuaties. Veel wegen en bruggen zijn onbegaanbaar en mensen wordt afgeraden te reizen. Er zijn helikopters en motorboten ingezet voor de evacuatie. Evacuaties. Twee mensen worden vermist. De gemeenteraad in Vlissingen laat het declaratiegedrag van het hele college onderzoeken. Er was ophef over ontstaan. Het college van burgemeesters, burgemeester en wethouders van Vlissingen maakte vorige week alle opgegeven onkosten sinds het aantreden in 2010 bekend. Daarbij vielen de declaraties op van VVD-wethouder Jacques Dame en burgemeester Roep. Zo gaf wethouder Dame veel dure etentjes op.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 Goedenacht en van harte welkom in ons Huis van de Maan. Ja, eigenlijk is die nacht nog maar net gevallen... want het was vandaag de langste dag. En inmiddels traditiegetrouw wordt die dag afgesloten... met de Nacht van de Theologie. Dit keer, weer, dit keer kwamen zo'n 100 Nederlandse theologen samen op de SS Rotterdam... om te eten, te drinken, maar vooral om te praten met elkaar... over de rol van de theologie in het publieke debat. En dat is hoog nodig, want de theologie leidt steeds meer terrein te verliezen aan de filosofie. Tijdens die nacht van de theologie werden ook nu weer twee prijzen uitgereikt. De Podiumprijs voor de meest spraakmakende theoloog van het afgelopen jaar. En de Publicatieprijs voor het beste theologische boek van het jaar. En vannacht zijn de twee winnaars mijn gast in Casa Luna. Kees Waayman, hij is de winnaar van de Publicatieprijs voor zijn boek... Hoe streelt jouw zegging, mijn gehemelte? Waarin hij psalm 119 aan een uitgebreide analyse onderwerpt. Kees Waarman was jarenlang hoogleraar spiritualiteit in Nijmegen. En Ruben van Zwieten is de winnaar geweest van de podiumprijs vannacht. Hij kreeg die prijs voor het werk dat hij als predikant verricht op de Amsterdamse Zuidas. Hij is daar directeur van de Stichting Zingeving op de Zuidas... en opende in mei het nieuwe cultuurhuis De Nieuwe Poort. Ruben is nog onderweg naar Casaluna. Hij is direct van het schip in Rotterdam naar de EO-collega gegaan... is daar nu uh, te gast bij Knevelen Van der Brink... en komt direct dan hier naartoe. Maar de andere winnaar is hier inmiddels gearriveerd, Kees Waayman. Van harte gefeliciteerd, meneer Waayman, met uh, uw uh, onderscheiding. Hoe heeft u de avond uh, ervaren? Ja, levendig. En uh, ik denk dat het ook heel goed is dat theologen, aankomende theologen... ook, er waren veel jonge theologen, zoals onder mekaar zijn... en uh, als vakgroep, zeg maar, als vakgenoten een paar uh, mooie dingen aan de orde stelden. Zoals de relevantie van de theologie. Mm -hmm. ja, dus in het maatschappelijke debat, wat kan theologie betekenen in onze maatschappij? Ja, levendig. Een levendige avond. Mooie zang. Mooie zang van een Rotterdamse ja. mannenkoor. Ja. De Cold Singers. He, yes. Een ja. koor uit heb uh, Verdië trad ook ja. nog op. Het was inderdaad Heel een mooi. mooie avond wat dat betreft. <kuggen> maar de aanleiding om deze nacht te organiseren is ook wel een zorgelijke natuurlijk. Want uh, theologie verliest terrein op het uh, gebied van dat publieke debat. Uh, filosofie uh, viert hoogtijd. Theologie uh, wordt wat naar de zijlijn gedreven. Uh, is dat ook een reden om die nacht van de theologie serieus te nemen? Ja, sowieso. Maar ik, die zorgelijkheid, die, uh, die bespeurde ik ook wel hoor in, de, in, in toespraken en zo. Maar ik heb zelf die zorgelijke natuur minder. Niet nee? omdat het... Uh, nou, mijn stelling is niet van... De, het is wel een klaterend succes en iedereen ligt er wakker van. Zo niet. Maar uh, ik denk dat als het gaat om theologie... dat het ook wegen gaat die we allemaal niet zo overzien. Noemt u eens een voorbeeld? Nou ja, als ik voor mezelf mag spreken, als het over de psalmen gaat... ik doe dat al wat jaartjes, maar als, als mensen in het ziekenhuis liggen... of als ze uh, uh, gewoon geïnteresseerd zijn... Ik, ja, een redelijk publiek van mensen die geïnteresseerd zijn... in bijvoorbeeld de psalmen. En dat loopt niet allemaal via de grootste zenders. Nee, dus theologie is aanwezig zonder dat dat misschien publiek altijd waarneembaar is. Ja, omdat het zeker als het om spiritualiteit gaat... spiritualiteit van de psalmen bijvoorbeeld... het ook best een, uh, ja, een intiem iets is. Ik zeg niet, dat, zo zong dat ook rond, dat is dan geïndividualiseerd... en dat soort lelijke woorden allemaal. Maar ja, intimiteit uh, is iets wat je ook niet zomaar... in het publieke domein... Uh, de, de, de, de eruit gooit en, en ermee te koop loopt. Hmm. Er zit een aspect in, in godsdienst. Ja, ik zeg niet dat godsdienst privé en, en geïndividualiseerd... Ge al die moeilijke woorden, maar het is toch ook gewoon iets... wat dicht bij het hart ligt. Ja, Iets wat die... misschien ook niet altijd thuis hoort in dat publieke domein. Ja, komt wel door. Ik, heb daar wel meer, ik ben daar niet zo zorgelijk over... Kijk, mensen zijn niet gek, die, die nemen het wel mee... en op zijn tijd komt het naar boven. En, ja, ik ben daar niet zo zorgelijk over. Maar ik hoorde die zorgelijke tonen wel. Maar wat ik bang van ben, het is als je die zender, die, die toeter... van dit is het, en, uh, te luid openzet... dat dan eigenlijk dus de oortjes van de luisteraars dichtgaan. Dat zou ten koste van die intimiteit kunnen gaan. Ja, dat denk ik echt. Het, het, je moet je realiseren dat als het gaat om de godsverhouding... daar gaat het in de kern om, je kunt er natuurlijk heel lang omheen draaien... maar het gaat om de beleving van de godsrelatie... in het concrete gedrag van alle dag, in je maatschappelijk handelen. Dus niks, ik doe er niks van af. En in je, in je zorg voor de ander, zorg voor jezelf. Mm -hmm. Maar het gaat toch om iets wat, nou ja, verdorie... Ik, ik heb er wel begrip voor dat mensen daar een beetje voorzichtig mee zijn. Ja, ja. Ja. U uh, was zelf ook voorzichtig richting Rotterdam uh, gereisd. U, u had niet verwacht dat u die publicatieprijs zou, zou winnen. U was echt verrast hè, toen u uw dankwoord uh, uitsprak. En u zei ook, en dat, dat vond ik mooi en ontroerend... u zei, ja, ik vind Psalm 119 nou helemaal zo'n lief gedicht... Ja, dat klopt, ja. Wat maakt dat psalm 119? Want voor wie dat niet weet, is het langste psalm uit de Bijbel. Het ja. gaat echt pagina's en pagina's door. Ja. Er zijn ook mensen, u citeert die mensen ook, die zeggen... nou, het is echt het meest inhoudloze vers wat in die hele Bijbel staat. Maar u zegt, ik vind het zo'n lief gedicht. Ja, het heeft ook geduurd. Maar op een gegeven moment kreeg ik toch wel in de gaten... dat dit gedicht, uh, 176 versen lang... Uh, in de rol van een, ja, een knecht, iemand die zich toewijdt aan zijn heer en meester. Vanuit en dat ik, perspectief is Psalm 119 geschreven. Zo is het, ja, zo is het geschreven. En dan voel ik me eigenlijk wel, ik voel mij, als het om, uh, om God gaat... of ons liefheer, of het absolute, ik weet allemaal niet hoe je dat noemt allemaal... maar als je gewoon kijkt hoe dat gaat, voel ik mij uh, iemand die zich eraan toewijdt... die een knecht is, die die eigenlijk wel graag voor hem werkt. En ja, Ik ben ook een eenvoudig gelovige, zeg maar. Zo ziet u zichzelf ook. U voelt zich zo verwant ik... met de schrijver, mag je dat ja. zo stellen? Ja, met de ik. Met de ik Wij u, noemen uh, dat deze dan het sprekende ik. En dat is de knecht. En die, uh, ja, die houdt van zijn meester. En, uh, en dat gaat ook niet over allemaal ingewikkelde... Uh, de, over de wet of over de geboden. Of, of, daar gaat het gewoon niet over. Het gaat om die liefdesverhouding. En dat vind ik gewoon mooi. Tussen de ik-figuur en die meester. Ja, ja en dat vind ik ja, mooi. Ja. U vindt 119 een, een, een psalm om verliefd op te worden. Ja. Maar u heeft überhaupt veel belangstelling altijd gehad voor psalmen. U heeft gezegd, ik woon in de psalmen. Ja. Wat bedoelt u daarmee? Nou, in eerste instantie zijn... Dan kijk ik over de laatste 40 jaar. In eerste instantie zijn die gedichten, die gebeden, zijn uiterlijk. En dan, zoals ik nu in deze ruimte zit, ja, die, is nu, die is mij uiterlijk. Ja. Of voor u die daar vaker zit, weet ik. Is dat veel meer intiem, eigen, interieur. Eh... Ik ben thuis, u bent te gast. Ja. Dat gevoel een beetje. Ja, en, en nogal scherp. Mm -hmm. ja, dus de gast. Je kunt ook te gast zijn dat je vaker bij iemand over de vloer komt... en toch gast blijft. Dat zou ik ook wensen... Als ik hier vaker zou zijn, ook gewoon toch mij als gast gedragen. Maar ik ben nou wel in alle opzichten gast. Zeg maar. mm -hmm, mm -hmm. Ik zie allerlei vreemde dingen. En ik ben. Het is niet van mij. Dat hoeft ook niet. Maar nou, als je dat nou vaker hier bent. dan kan op een gegeven moment. Kunnen dingen meer bij je gaan horen. vertrouwder worden. En dat je denkt: hé, hey, dat is niet zo raar. Want op zich is het natuurlijk een hele rare tafel. met een heleboel rare uitstekens. Telefoon, Microfoons, gewoon, lampjes, microfoon, microfoon, computers, ja, ro telefoons. Rode ro lampjes die mij denken. Oeh, daar moet ik in ieder geval niet aankomen. <laughs> Want uh, rode lampjes. <laughs> ja. Nou, zo is zo'n gedicht, heeft ook al. rode lampjes en uh, tentakeltjes en uh, toetsen. En heeft ook allerlei dingen. En pas na de tijd, de psalmen zijn dan eerst eigenlijk meer een, uh, een kat in een vreemd pakhuis. Mm -hmm. En gaandeweg mag ik wel zeggen, ja, ze is het mij mee meer vertrouwd geworden. U bent niet meer te gast bij de psalmen. Nee. U woont in die psalmen. Ja, dat moet ik geloof ik wel durven zeggen. Ja. Hoe heeft u die psalmen ooit uh, ontdekt? U bent hoogleraar spiritualiteit geweest jarenlang... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. U bent ook directeur geweest van het Titus Brandsma Instituut... voor wetenschappelijk onderzoek naar spiritualiteit. U bent ook karmeliet, uh, u bent lid van die kloosterorde. Ja. Dus die religie is voor u heel belangrijk geweest ja. altijd. Maar hoe heeft u specifiek... Die psalmen ontdekt? Ja, ik denk dat dat met mijn biografie en mijn karakter samenhangt. Toen ik nog jong was, ben ik karmeliet geworden. En daar baden wij. Zei het in het Latijn. Maar goed, we hadden een gymnasiumopleiding, dus ik kende Latijn goed. Uh, baden we iedere week het hele Psalterium. Alle 150 andere, psalmen. Alle 150. Op een hele monotone wijze. Dat is wel hard doorwerken. Ja, maar ik had er alle tijd voor. En, en, en het. Ja, ik, Het gekke is, dat wou ik eigenlijk zeggen... dat mijn ziel op een of andere manier... blijkbaar eh, innerlijk is afgestemd op wat daar gebeurt in die psalm. Maar vraag me niet wat ik toen... maar Ik hoorde er allerlei dingen in... die later, toen het vertaald werd... en ik ook zelf trouwens aan het vertalen sloeg... want dat is ook een manier om heel vertrouwd te raken met gedichten... Uh, gaandeweg, toen 20, 21, 22, 23, ja, groeide het naar binnen toe. En, uh, dus eerder als karmeliet. En dan kom je ook op andere manieren in bewustwording. Dat is logisch. Je bent adolescent. Je, waar, waar, wat wil ik? Waar, wie ben ik? Waar uh, sta ik in het vastaak leven? Vastaak in het leven? Ja, die, die dingen, noem ik ze maar even, die gaven toch op een of andere manier antwoord ook al als ik mezelf of een ander mij zou overhoren en zegt nou eens precies wat je in je filosofie, in je drie jaar filosofie, wat je nou precies gehoord hebt, waardoor je dacht, hé, hey, dit is, hier hoor ik thuis. Dat zou ik toch niet weten, maar het heeft te maken met, met belangrijke woorden die steeds me terugkomen. In het Latijn was het dan bijvoorbeeld justitia, gerechtigheid, bewaring vertaal ik. En zo zijn er woorden als barmhartigheid, uh, vrede. Ik denk, hé, hey, dat, dat is mijn ziel toch wel afgestemd. Ja, ja. u um, uh, heeft ook acht sleutelwoorden gevonden in dat psalm 119, heel specifiek. Mm -hmm. hè? De acht sleutelwoorden waar het uh, wat u betreft om gaat in dat uh, psalm. Wat ja. zijn die sleutelwoorden? Uh, moeten ze horen of... Uh, ik hoor ze graag. Oh, ja, dan moet ik even in de tekst kijken. maar Ik kan ze misschien wel uit, uit mijn hoofd ook horen. Wijzing, dat is Torah... Wijzing, aanwijzing, gewezen worden, de weg wijzen. Dat is een veld. Wij... Spreken, aanspraak, aanspreking. Zeggen, zegging. Geboden, aanbieden. Want gebod is eigenlijk niet wat je iemand oplegt... maar een mogelijkheid die je biedt en waar je dus ook vraagt. Uh, bekommernissen, Zorgen. Mm -hmm. Zorgen, ja. Kerven, misschien het meest vreemde woord, maar wel. Wat, wat bedoelt u daarmee, kerven? Ja, bedoelt ja, u daar da die bekommernissen mee? Of is dat ja, weer een ook, ander begrip? Ja, ja ook, maar het is een ander begrip. Nee, mm -hmm. nee dat is een ander begrip. Kerven uh, is ook zo'n woord. Hoe ver ben ik nou? Nee, maar waar staat dat voor, kerven? Uh, dat zijn regelingen, ordeningen, wetsbepalingen vertalen ze soms. Maar het is eigenlijk uh, iets wat je inkerft in de rotsgesteente. En ik, ik vertaal het zelf, voor mezelf dan, hè? Ik, als ik het aan mezelf uit moet leggen. Ja. Er gebeuren dingen in je leven die uh, een spoor nalaten. En dat, kan, dat spoor kan soms worden, kan soms het gevolg zijn van ja, pijnlijke inkervingen. Die je moet onderkennen als horend bij jou. Ja. En waar je niet iedere keer van af moet zien te komen. Maar waar je ook een keer moet zeggen, ja, dit is blijkbaar... De prikkel, zou Paulus zeggen, die, die mijn leven tekent. Ja, dat is het, hè. Wat mijn leven tekent, de sporen wat, wat het leven nalaat in mij... Mm -hmm. dat zijn de kerven, de regelingen. Maar ja, dat is alweer voor mij nee, te maar dat, dat beeld De sporen die het leven in ieder van ons nalaat, dat zijn de kerven. Volgens mij zitten we op vijf nu. Vijf van de acht hebben we er nu. Oh, hebben we er vijf? Ik loop ze even langs. wijzing hebben, getuigenissen... Een getuigenis, dat, dat is iets, zo vertalen bijna alle vertalers het, dat is waar de onaansprekelijke, of ik vertaal wezen, zijn getuigenis aflegt van zijn presentie. Van de onaansprekelijke ja. God, God, om het maar even voor het gemak ja, hoor, zo te noemen, noemde die noemt u de wezer. Maar waarom noemt u die de wezer? Ja, dat is, uh, ja, staat er in het Hebreeuws, en dat betekent, hij wezen er. Oh ja. Hij wezen er. Het is dus eigenlijk een beden uh. of zegen. En het is ook een bede in de zin van wezen, wezen aanwezig. En dat laat om te beginnen, heeft u mij een heel diep spoor nagelaten. Ja, al heel jong dus ook. Ja, ja, ja, ja. ook de naam. Dus dan die, die inkerving. Dus getuigenissen. Even kijken, door ze in ieder geval één keer gehad hebben. Kommernissen. Kerven. Eh, geboden. Schikkingen. En schikking, dat is een woord wat je het beste kunt uitleggen met de bloemschikken. Dus alles zo in de vaas zetten... dat iedere bloem optimaal tot zijn recht komt... en dat het tegelijkertijd een geheel vormt. Wat dirigenten eigenlijk doen. Ja, ja van uh, al die verschillende uh, instrumenten bijvoorbeeld een eenheid maken. Ja, ja een, een, een precies, eenheid ja. maken. Ja, ja. Ja. En dat is een kunst. En een kunst die, uh, als je met mensen omgaat eigenlijk nooit kunt zeggen, nou, nou is het klaar. Want dan iemand, alle mensen groeien, hè, ontwikkelen zich in een gezin of op een school. Dus je kan niet zeggen, nou Pietje, die is nou uitgegroeid. Die zetten we daar neer en dan staat hij daar voor eeuwig. En Marietje is nu ook. En die zetten we allemaal op dezelfde plek. Nou, dat is natuurlijk waardeloos. Dan heb je geen, geen bewaring. Nee, nee, nee. Dan worden mensen niet tot de waarheid van hun wezen gebracht. En je moet het zo schikken en bewaren... dat iemand er echt helemaal goed uitkomt naar onbegonnen werk. Onbegonnen werk, maar ja. wel de moeite waard om te Ja, helemaal. Ja, ja. Ja. Het is, hebben een, we ze dan gehad of zit er nog eentje nou, in? Nou, ik dacht dat u zou tellen. Nee, volgens mij zit het nu op zeven. Maar... ja, Aanspraken hebben we gehad, geboden hebben we gehad, zeggingen hebben we gehad. Jawel, ik denk wel dat ze gehad hebben. Dat zijn de acht woorden die voor die, u de kern vormen van ja, de dus Psalm omdat, 119? Ja, omdat iedere strofe mm -hmm. acht versen heeft heeft de dichter door heel het gedicht... acht kernwoorden gestrooid in wisselende volgorde. En daardoor krijgt het gedicht een bepaalde mantra-achtige uh, verdichting... van uh, aanspraak, getuigenissen, schikkingen, kerven, commandissen, zegging. En dat komt maar steeds terug, 176 versen lang. De psalm als één als groot mantra, als het ware. Ja. Waar. Een ja, soort ja, gebedsnoer, ja. zoals je de momentane mm -hmm. wel ziet lopen. Zoals de rozenkrans, roze ja. ja, uit uw eigen traditie. Jazeker, ja, ja. De roze ja. u, u zei al, uh, je komt ook dichter bij zo'n tekst, bij zo'n psalm, als je uh, zelf die tekst opnieuw uh, vormgeeft als je de tekst hertaalt. Dat vind ik altijd ja. een mooier woord dan vertaalt. Hertaalt in ieder ja. geval. Is en waar. ik vind het leuk om, om, om uh, bijvoorbeeld de eerste negen versen... van het Psalm 119 eens even te vergelijken met elkaar. Ik heb hier de versie uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Voor veel mensen toch de vertrouwde ja, versie. Mooi hoor. Mooie versie, maar ja. uw versie is toch ook heel bijzonder. En uh, Zullen we het zo doen dat ik de eerste twee versen steeds lees... in de Bijbelvertaling en dat u dan uw versie daar tegenover zet? Prima. Ja, dat, dat wordt leuk. Psalm 119, uh, vers <kwijm> 1. Gelukkig wie de volmaakte weggaan en leven naar de wet van de Heer. Welvaart wie gaven op weg zijn, die gaan in de wijzing van wezen. Ja, daar is wezer dus. Hè? Ja. Ja. Hij, ik vind het zo mooi dat u zegt, hij wijst, maar hij is er ook. Hij, hij, hij, ja. hij moet er zijn. Dat is vers 1, vers 2. Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart. Welvaart wie behoeden zijn getuigenissen... Met alle hart vragen zij hem. Welvaart. Steeds als ik zeg gelukkig, zegt u welvaart. Ja. In het Hebraïrs is, uh, heeft het woord asheré, asher, heeft te maken met gaan, varen, ervaren. Ook gevaren. Uh, dat is een heel diep Nederlands woord. Varen. Ervaren. Welvaren. Wedervaren. Voor u... Toepasselijker in dit geval dan gelukkig. Ja, welvaart is dan geluk. Ja, ja precies. Goed gaan. Ja. En omdat ook in deze Psalm het woord weg zo belangrijk is. En dat zie je ook meteen in de eerste twee versen. Welvaart wie gaaf op weg zijn. Ja, ja. En vers 2, met alle, even kijken. De derde vers, in zijn wegen gaan zij. Dus die wegen, die gaan door het hele gedicht heen. Ja. Want ik heb hier als vers 3 staan, in de Nieuwe Bijbelvertaling... Zij bedrijven geen onrecht, maar gaan de wegen die hij wijst. Wat en, niet, en niet vrochten zij valsheid, in zijn wegen gaan zij. En niet vrochten zij ja, ja. valsheid. Mooi, u maakt er echt, echt poëzie van. Um, vierde vers, Psalm 119. Uw regels hebt u gegeven, opdat wij ons eraan houden. Jij gebiedt jouw kommernissen te bewaken tot het uiterste. Hier zit een sleutelwoord waakzaamheid... wat eh, nog vaker voorkomt dan die kernwoorden. En dat wil ik wel zo eh, constant houden. Ja, ja. Waakzaam, waken, niet slapen, alert zijn, goed opletten. Eh, niet slordig zijn. Als nee. je naar je kinderen kijkt of naar je collega's... als je omgaat met kinderen, als je met, ook met de dingen omgaat... Ja, dus uh... alert. Alert blijven. Ja, geldt ook voor de theologie dan. Hè? Ja. Ja. Um, even kijken hoor. Wij waren bij het vierde vers. Inmiddels Fijn. komt ja. ook Ruben van Zwieten binnen. Ruben, uh, goede nacht. nacht. Welkom hier in Casaluna nadat je bij de collega's uh, van de EO bent geweest. Ja. Hebben jullie elkaar al gezien, uh, nee, uh, Kees want ik, Wabelen, Ruben ik, van Zwieten? Ik, ik ben natuurlijk uit Rotterdam vertrokken om live in de uitzending van Kneef van de Verbrink te zitten. Dus en, en de publicatieprijs vond plaats, de uitreiking, nadat ik al was uh, vertrokken. Dus deze handdruk uh, was, uh, was, was de, felicitatie een de felicitatie over hem ja, ja. ja. Precies En een felicitatie van mij hè, voor de... Podiumprijs. Ruben, we zijn even met een exercitie be uh, bezig aangaande Psalm 119, de versie uit de nieuwe Bijbelvertaling en de versie van Kees Waarman. Dus luister even mee. Zie je een exercitie of exegese? Uh, ik zei exercitie, okay, maar okay. het is ook een <laughs> exegese. Ja, ja, ja. Uh, het vijfde uh, vers. Uh, Laat toch mijn wegen recht zijn, ik wil mij houden aan uw wetten. Ach, waren mijn wegen vast, te bewaken jouw kerven. Die komen die kerven, ja, wat, wat dan zo belangrijk is in, in je eigen leven. Ja. Zesde vers. Ik zal nooit beschaamd staan als ik uw geboden in acht neem. Dan schaam ik mij niet, wijl ik kijk naar al jouw geboden. Al jou, u, u spreekt uh, God met je aan? Ja, dat doen mijn neefjes ook bij mijn broers en zussen, dus ja. ja en, laat ja. Ik maar gewoon doen. En ja, God is vertrouwd. Ja. Ja, ja, ja. Ik zal u loven met een oprecht hart. En al, nee, ik, doe me even ik zal u loven met een oprecht hart als ik u rechtvaardige voorschriften leer. Ik herken jou oprecht van hart. Wel ik, de schikkingen van jouw bewaring leer. Bewaring voorschriften. Be bewaring is het uh, dat is gerechtigheid. Dat, dat iets werkelijk tot de waarheid van zijn wezen kan uitbloeien. In mm -hmm. het onderwijs. In Maatschappelijke omgang, in, in de zorg. Hmm. Laatste regel, laatste vers. Ik zal mij houden aan uw wetten, verlaat mij dan niet voorgoed. Jouw kerven bewaak ik. Verlaat mij niet ten uiterste. Ruben van Zwieten, uh, je hoort nu twee versies. Welke versie spreekt jou het meest aan? De vertrouwde versie of de poëtische versie met, met de uh, heel uh, expliciet gekozen woorden van Kees Wijman? Nou, ik weet niet hoe vertrouwd die vertrouwde versie is. Want waar lees je het voor? Uit de nieuwe Bijbelvertaling. Ja, nee, dan... Uh... Dat als is de vertaling die bij iedereen thuis legt, die een Bijbel heeft. Ja, moment, ja, ja, ja, ja. Maar daar komen oh? we wel meteen op een punt aan in dit radioprogramma. Nee, ik, een sterke voordeur van die van Kees Weiman. En waarom ja. is dat? Die psalmen bij uitstek zijn harpliederen. Dat zijn poëtische teksten. Het is hetzelfde als dat iemand naast jou probeert je de grappen uit te leggen... Uh, dat moet je niet gaan doen. Dus je moet niet uh, dat nog eens uh, opnieuw moderner willen gaan vertalen. Uh, al helemaal niet bij de psalmen. Dus deze poëtische versie komt dichter bij dat originele ja, harde Ja, politie. dus dat was misschien direct een reactie op de, op de MBV. Maar uh, uh, ik, ik, ik, ik, ik de merk ook hier heel vertaling. sterk... Uh, dit is inderdaad een enorm mooie switch waarin ik nu kom... dus van Kneef van, van de Brink... Waarin uh, het ging over de finale van 1988 met Hans van Breuken en Kees Posma. En dan dus die Horik Sadaka en uh, gerechtigheid. Het is even omschakelen. Hè? Het is, uh, ja, maar ik vind dat wel heel mooi. Maar ik merk hier ook met die vragen: uh, spreek je God met een je of niet aan? Ja, uh, het is een God dicht bij de mensen, laag bij de mensen. Dus Hoe ik, spreek ik denk jij dat, God aan? Uh, uh, uh, hij tutoieert, daar hadden we het even over. Uh, maar jij tutoieert hem ook. Uh, dat u ons uitoeert ja, alleen maar... absoluut, Ja, dus ik, ik, ik zeg ook altijd, uh, nou, niet in gebed. Als ik voorga in gebed, dan is het uh, in de U-vorm. Maar als het uh, om een vertaling gaat, dan, dan is het mooi. Zeker als er bijna, er wordt ook wel eens op, op, op de heer gescholden, dan moet je dat dichtbij halen. En persoonlijk maken op die manier. Ja. Ruben, ik introduceer je nog even opnieuw. Je bent predikant directeur van de Stichting Zingeving Zuidas. Dan hebben we het over Amsterdam. De Zuidas, waar alle grote banken gevestigd zijn, alle grote kantoren staan. Um, die stichting is weer nauw verbonden met de Thomaskerk. Dat is een uh, Protestantse wijkkerk uh, in, in Amsterdam. En je bent ook oprichter van de Nieuwe Poort, dat is een gebouw dat net open is. 1 me niet vergis. Een cultuurhuis en ontmoetingsplaats eigenlijk voor iedereen. Niet alleen voor de professionals van de Zuidas, maar ook voor studenten van de VU die daar in de buurt is, de Vrije Universiteit. Uh, ook ouder uit de omgeving zo'n welkom. Eigenlijk iedereen die van cultuur wil komen genieten... of die op zoek is naar, naar, naar zin in zijn of haar leven. Jij hebt daarom die uh, podiumprijs gewonnen... als de meest spraakmakende theoloog van het afgelopen jaar. En uh, in je dankvoort uh, zei je al meteen dat je het maar een raar begrip... eigenlijk vond, spraakmakende theoloog. En Kees Wijnman die, die lacht uh, vol herkenning. Ruben, waarom is het een rare term, spraakmakende theoloog? Eh, omdat eh, de, de theologie, in ieder geval de Bijbelse theologie... gaat eh, vooral ook over de mensen die niet zo spraakmakend zijn. Eh, het gaat over de hoeren, de tollenaars, de gebukte en de gebeukte. Het gaat om de mensen waar niet direct de camera's op staan. En... Eh, ja, je zou het eigenlijk helemaal moeten omdraaien... dat er een podiumprijs is voor mensen die helemaal nooit een podium zien. Bij wijze van spreken. Dat zou misschien wel eens, uh, dat zou wel eens heel bijbels kunnen zijn. Maar ik begrijp heel goed in het licht van... stem hebben in het publieke debat uh, weten... dat een, een theoloog vanuit een uh, ander perspectief naar een zaak zou kijken. Uh, niet direct het helemaal op zijn kop zou gooien... maar toch hier en daar net even aan een, een ander een, een andere hoek... Waarin hij de zaak benadert. Uh, dat, uh, dat is denk ik beslissend. En, ja. en Daarom is het goed om zo'n prijs te hebben voor, uh, voor spraakmakende theoloog die het publieke debat opzoekt. En als het over de zorg en de woningbouwcorporaties, dat dan de theoloog niet zwijgt. Nou, ik had het net ook met Kees Wijman over. Uh, meneer Wijman zei. <coughs> Kijk, voor mij is uh, uh, uh, geloof en is ook theologie... en is Godgeleerdheid ook iets heel intiems... wat heel dicht bij, bij een ieder staat... wat heel dicht bij je persoonlijke beleving staat. En u zei, het, het valt nog wel mee... die theologie is nog wel degelijk aanwezig... niet altijd overal even goed zichtbaar misschien... maar wel aanwezig in de, in de levens van mensen. Hoe ervaar jij dat? Maak jij je meer zorgen dan uh, je collega Waayman... over de positie van de theologie in dat publieke debat? Uh, ja, ik denk wel dat die theologie weg is gehaald uit het publieke debat steeds meer. Uh, maar uiteindelijk zijn het ook de grote dingen die ook weer terug te brengen zijn tot hele persoonlijke dingen. Dus als we het hebben over de zorg of over de bankensector... dan gaat het om die individuen, die kleine ondernemer die wel of niet uh, een lening meer verstrekt krijgt... En als het over de zorg gaat, gaat het gaat over die ene patiënt aan het bed. Dat alle, al die individuen met al die levens bij elkaar opgeteld... met al hun vragen over hoe ze in gezondheid verder worden gebracht... is de zorg. En ik denk dat juist een theoloog het ook heel knap weer... van hele grote, uh, grote proporties terug kan brengen tot, tot, tot menselijke noties. Meneer Wijnmond? Ja, ik zit na te denken. Die, uh, ik vind namelijk ook dat theologie wel uit het uh, debat is, maar daarmee is het geloof... niet verdwenen uit de harten van de mensen. Nou, en ik maak dus daarmee geloof niet geïndividualiseerd. Maar ja, als nou voornamelijk de mensen... naar uh, Knevel van den Brink zitten te kijken... Ja, dan mm. zien ze toch, daar ben ik echt van overtuigd hoor... die zien veel meer dan een, een programma Knevel... Ik ga nou je knevel niet bespreken, want we het er nou net over hebben. Maar mensen zien bewogenheid, zien dus intimiteit en pub uh, publieke aanwezigheid. Die, uh, die horen bij elkaar, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ja. Maar ik ben wel uh, ervan overtuigd dat als het gaat om praten... praten en gespreksruimte vullen, ja, dat is theologie. Maar ik heb zelf een beetje gelukkig. Uh, niet zo dominant en op die wijze ook niet aanwezig is. Omdat het geloof, door de wijze waarop, waarop het in het publieke debat komt... kan ook de intimiteit, het kan geschreeuw worden. Het kan uh, ge, gebeuzel worden. Het mm -hmm. kan onoprecht worden. Daarom vond ik het wel leuk, daarom lacht ik ook. <lacht> dus die prijs, inderdaad, voor mensen die geen stem hebben. Misschien moet dat de derde prijs worden met ingaan van volgend jaar. Ja, dat vind ik een heel erg goed... Dat vind ik vanuit de, wat ik dan noem, de gloosspiritualiteit, de gloosbeleving Of de zin, dat kun je ook zeggen zin. Maar ja, ik denk dat we dat gewoon, dat we niet alles te uiterlijk moeten maken. Nee. Uiterlijk. Maar Ruben, is dat toch eigenlijk wat jij doet op de Zuidas? Want eh, veel mensen kijken daar met, met, met grote ogen naar wat je daar doet. Het is hè, het domein van geld verdienen, van uh, haantjesgedrag, van uh, jij, jij rijdt in een grotere auto dan ik, uh, van ook een beetje gesjoemelen en onduidelijke zaakjes die daar gedaan worden. Het is niet het, het gebied in ieder geval waar, waar je geloof direct een plaats uh, zou geven. En jij brengt het daar. Jij uh, weet daar mensen te boeien met jouw verhalen. Doe je dat ook door het grote verhaal klein te maken, <coughs> dicht bij mensen te krijgen? Uh, ja, of misschien wel te beginnen bij het levensverhaal van die mensen zelf. En hoe pak je dat dan aan? Nou ja, dus, dus je had even die introductie al waarin uh, dus nu de nieuwe poort is geopend. En dat betekent dus nu naast Station Zuid gewoon een centrum waar je binnen kan lopen. En daarmee is de aandacht van Zuid Zuidas ook echt vanuit de aanpalende woonwijk verlegd naar het hart van de Zuidas. En door daar alleen al daar nu koffie te gaan drinken of je lunch te bestellen, want het is inclusief horeca. Maakt al dat als je daar zit te lezen en zit te staren op een gedicht op de muur, dat je al denkt, dit is een andere plek. En als je dus vraagt naar de levensverhalen van deze mensen en, en uh, god, wat doet u? Uh, gaat het goed? Verandert u veel van baan? Uh, is het rumoerig op de afdeling? Het is uh, fascinerend wat voor verhalen dan uh, over, de, over de bar komen. En via die verhalen kom je dan ook bij iemands geloofsbeleving? Nou, nou niet direct. Ik, ik ben daar ook eerlijk gezegd nooit zo in geïnteresseerd. Want uh, wat ik, doe je ik, dan als de hominee? Nou, uh, volgens mij gaat het uh, voor mij als predikant veel eer om... Uh, hoe word ik echt... Een echte mens. Wat heb ik nodig om waarachtig mens te kunnen zijn? En, um, dat kan via het geloof lopen, maar dat kan ook via andere uh, lijnen lopen. Ja, Ik weet dan nooit zo goed wat het geloof is. Ik bedoel, als ik het over het geloof heb, dan heb ik het altijd over het geloof van, uh, van de Heer in ons. En ik heb nooit zozeer... Ja, ik kan net met me meedragen dat ik predikant ben. Dat herken ik op zondag met een toog omheen. Maar ik heb nooit zozeer in mijn broekzak, mijn geloof mee. Nee. Ik leef wel. Uh, zo nu en dan wordt er vertrouwen gewekt. Dus dan begin ik ook niet bij mensen direct naar hun geloofsbeleving te vragen. Ik wil heel dichtbij komen. Of te horen, wat voor wereld zij voor ogen zien. Hoe zij hun sector zien. De wijze waarop ze hun kinderen willen grootbrengen. Waarop ze vader zijn. Mm -hmm. Wat er met hun gepensioneerde ouders gaat gebeuren. Kan ze die wegstoppen? Of, uh... Ik vind het wel mooi wat je zegt. Uh, jij gelooft vooral in zijn geloof in ons. En dat is ook eigenlijk de manier waarop jij überhaupt... Uh, die fascinatie voor dit vak hebt, hebt uh, gekregen, hebt gevonden. En dat gebeurde al heel jong. Dat gebeurde bij u jong, meneer Warman, ja. want U werd al uh, vroeg Karmelied. Uh, maar bij jou gebeurde het nog eerder. Hè? Ja. Hoe, hoe gebeurde dat, Ruben? Ja... Eh, dat gebeurde toen ik eh, zeven was, denk ik. Eh, toen overleed mijn grootvader. Dat was de papa van mijn mama en dat maakte zoveel indruk op mij. Eh, omdat de predikant... Eh, we hadden niet zo heel veel kerkdiensten meer, maar wel dan... Deze begrafenis uiteraard het was het was toch echt een kerkelijke begrafenis. En eh, de predikant die sprak erover dat... Relaties die ophouden te bestaan, nooit goed is. Daar waar al mijn neef en nichten zijn, het is een mooie leeftijd geweest. Het is, was goed zo. Toen dus ik dacht: ja, de papa van mijn mama, dat is het begin van. Uh, <laughs> dat is het begin van het einde van ieders ja. leven, toch? Ja. ja. En toen dacht ik. Je... Toen dacht ik, uh, toen heb ik vroeger in, in, in, in, in dat meegenomen. En toen heb ik dan in groep drie gezegd: het wordt niet meer piloot, maar het wordt. Dominee. Dus ik was zo ge ge gefascineerd door die man dat ik dacht, dat word ik dan ook. En uh, in de puberteit uh, heb, je, heb je het weer over hele andere beroepen. Omdat je dan niet denkt dat theoloog iets heel uh, seksies is. Maar <laughs> toch ben je dominee geworden. Toch ben ik wel dominee. Geworden. En je hebt gekozen voor een positie op een uh, uh, nou, wat ik al zei, wat onwaarschijnlijke plek. Ja. Uh, op die zuidas, de meeste dominees beginnen in Oost-Knollendam of in uh, Noordoost Groningen. Ja, ja. Jij begint midden in Amsterdam. Ja. Is dat een heel bewuste keuze geweest om daar die loopbaan te beginnen? Ja, ik vind het ook een hele metaforische plek. Dus uh, die Zuidas-Storens, die... Is op de eerste plaats natuurlijk heel on nederlands Dat is een beetje New York-achtig. Uh, dat heeft ook iets dubbels. Omdat het ook wel iets uitstraalt van ambitie en van talent. Uh, het is toch ja, de beste advocaat. En dat is ook mooi om mee te maken als iemand heel goed kan pleiten. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook inderdaad... Uh, het, het, Overgaan van een menselijke maat. Het, uh, hmm. het niet meer herkennen van je grenzen. En het uh, is een beetje het verhaal als in. De, van alle bomen mag je eten, behalve van die ene. En dan voel je toch dat we met z'n allen aan het zoeken zijn. om toch ook die ene te pakken, terwijl je had toch genoeg aan al die anderen. Hmm. En dat is. Uh, nou en waarom ja. voel jij je kennelijk thuis, vanuit je werk weliswaar, maar toch thuis op die Zuidas? Ik voel me daar helemaal niet thuis. Ik heb oprecht, dat heb ik laatst ook tegen iemand gezegd... toen ik daar ook echt een sleutel heb van een tent. En ik, ik, ik, ik, eh, ik van de nieuwe poort. Van de nieuwe poort. Dan eh, stap ik met heel veel geluk eh, tegenwoordig in tram 5 terug... naar de pastorie naar mijn huis. Mm -hmm. In het centrum. Dat is gewoon 20 minuten, 20 minuten fietsen. Als het is jouw wereld niet. Nee, maar het is, ook, het is ook ergens ook wel iets kouds. Maar ik wil daar wel ja. graag aan de slag zijn. Dus ik, ik, nou, maar je bent zelf ook ondernemer. Het is niet dat je alleen predikant bent. Je hebt ook een eigen bedrijf. Ja. Van Zwieten en Company, als ik me goed uh, nee, heb belaten Nee, dat doe ik al. Uh, ik, ik ben vorig jaar zomer getrouwd. En toen eigenlijk een, een Nederlander naar me toe kwam, die zei... Ik wil jou best steunen. Als jij daar echt een centrum van weet te maken. Als jij jouw zoektocht naar menswording kan vertellen te halen naar echt een clubhuis, dan wil ik jou die wel geven. En toen ben je gestopt met je ondernemer. Want je begeleidde jong studenten op weg ik... naar hun eerste baan. Exact. En Dat was wat je eh, vroeger gedaan hebt. Ja. Dat was jouw succesvolle, mag ik wel zeggen, bedrijf. Ja, en, en daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Want mensen helpen naar een baan is toch uh, een vraag... naar wie wil je worden of wie denk je te zijn... En helemaal als het je eerste baan is, dan uh, is het toch van: uh, ja, maar dan word ik dus dit. Mm -hmm. Want ik ben. Nou, adviseur. Ja, hoe? Nou ja, en zo, uh, en zo kwam ik natuurlijk al wel eerder op het spoor. dat existentie natuurlijk heel sterk samenvalt met je werkende leven. En ik het heel fascinerend vind om de mens niet alleen. Nou ja, je, je hebt echt een aanleiding natuurlijk om een mensen te gaan vragen. Niet direct van: ben je getrouwd en hoeveel kinderen heb je? Maar wat doe je. En dan is het voor mij ook zaak om natuurlijk als iemand uit begint te leggen dat hij bij Global Financial Markets werkt op de dealing room. Uh, dat hij heel... nog niet waar die werkt, maar jij. Nee, dus ik wel... nee, maar om dan niet heel raar te gaan kijken. En nee, dan, nee, nee, en dan nee, en dan nee. Om nee, nee, nee. wel hem de indruk te geven dat ik ongeveer weet waar die dan binnen de bank zit. Ja, ja. Dus wat dat betreft heeft dat ondernemerschap je ook wel geholpen om die Zuidas te begrijpen. Maar nu ben je ondernemer af en ben je alleen nog maar. Uh, predikant En uh, toch ook wel een beetje ondernemer. Namelijk met dat ontmoetingshuis. Het nee, is een, een ontzettende onderneming. Ik bedoel, uh, we zorgen nu voor. Uh, het is nu een paar weken open. Uh, ik kan nauwelijks mijn ogen meer open doen. Want ben, we zijn nu bezig met wanneer komen we er verstandelijk beperkt in de bediening. Hoe gaan we de keuken inrichten. En we zijn gewoon al maar begonnen. Mijn ja. hele team van filosofen, cabaretiers en theologen. Ja, we die, die, hebben met elkaar allemaal een koffiecursus gehad. Want ja, een kopje koffie moet daar wel goed zijn. wat ja, ja, ja, wel ja, ja. leuk is als je een kopje koffie hebt. Barista's singt. in de top Absoluut, een barista-cursus. Ja, ja, ja. En die cabaretiers, wat doen die bij jullie? Die gaan op de vrijdagmiddag, heb je de Thank God It's Friday... Dus dat is een vrijdagmiddagbol en dan is een cabaretier... die de actualiteit van de week doorneemt. Aha, dus dat is ook onderdeel van het aanbod ja. van die nieuwe poorten. Ja. Kees Wijman, de andere prijswinnaar vanavond... tijdens de Nacht van de Theologie... voor zijn boek waarin hij uh, Psalm 119 uh, uh, eigenlijk tegen het licht houdt... en ook analyseert hoe stelt jouw uh, zegging mijn gehemeld... een vers uit, uit uh, uh, dat Psalm 119. Hoe luistert u naar dit verhaal van Ruben van Zwieten? Dit is een hele praktische vorm van theologie toepassen... terwijl u... Die, die, die woorden onderzoekt, die teksten onderzoekt, dat is een hele andere manier van theologie bedrijven. Ja, kijk, dit is een boek wat ik geschreven heb, maar mijn hoofdaandacht is spiritualiteit. En wat ik hoor, wat ik Ruben hoor zeggen, dat is volgens dat mij veel herkenning. Om te beginnen, de menselijkheid. Dus wat een mens doet, wat hij is, wat hij doet, ja. wat hij is. En mensen ook, als ik het goed hoorde tenminste, mensen zien staan. Ja, dat is goed. Op je, het gaan niet om horen nu, maar dat is in mijn jargon zeg maar uiterst spiritueel. En wat maakt dat spiritueel? Nou, dat je de mens, de menselijkheid van de mens, dat je die ziet en dat je dus het geloof niet is, het geloof. Kijk, waar we het net over hadden, bijvoorbeeld over die, dat publieke debat, hè? Ik ben natuurlijk voor het publiek. We zitten nu ook publiek te praten over het geloof. Ik vind, dus ik ben niet tegen het publiek. Ik ben nergens tegen. Maar wat ik, waar ik twijfels mee heb, dat is bijvoorbeeld wat Ruben ook zegt. Het geloof, het geloof is waarschijnlijk in het publieke debat... Een, een woord met te veel ruis, te veel geruis, te veel hawaai, te, te weinig, net te weinig intimiteit... Want ik wil niet die scheiding. Dus een maatschappelijkheid is ook intiem. Ja. Als wij hier zitten te praten... dan bent u gewoon, to, gewoon, wat is gewoon? Maar gewoon bezig met uw vak. Om in de media iets te zeggen. Maar u bent ook een mens. En als mensen de, de stem horen, horen ze een stem. Dat, dat kun je niet wegmaken. Je kan niet zeggen... Weet je wat, een journalist die erachter, nee nee. Nee, nee. nee dat dus hoort gewoon de hele de adem en alles bij... Ook, ook Rutte is niet, is niet publiek. Dat is ook een mens met een is eigen mens. stemgeluid. Ja. ja, en ik let dus op precies hetzelfde in wezen. Daarom zei ik veel herkenning. En veel herkenning in, in, in, in, herkenning. in dat en ook werk. Het geloof is te veel het geloof en het debat. En, uh, ja. Net wie je je zakken vol hebt met, met pretenties. Mm -hmm. en zo werkt het niet. Ruben, wij spreken straks na één uur nog verder met elkaar. Uh, mensen kunnen jou ook bellen, zo dadelijk, op 0800-1121... om uh, vragen te stellen. Eigenlijk zijn we een beetje de nieuwe poort een uur lang. Uh, met, uh, met, met vragen, of precies. Met zingevingsvragen. Ja. Ook dan uh, kunt u bellen, 0800-1121. ik kan naar kazaluna, en twitter. Ik kan met hashtag kazaluna. Maar meneer Waerman, ik laat u niet gaan... voordat ik nog graag van u wil weten. Um, waarom zou... Ik als leek, als niet-kenner van psalm 119, uw boek moeten lezen. Waarom uh, uh, is het belangrijk dat ik, en met mij misschien andere luisteraars... dat psalm beter leren kennen? U geeft leesaanwijzingen, u geeft een uitleg in het, in ja. het boek. Maar waarom moet ik daar kennis van, van nemen? Wat ja maakt dat psalm 9, 119 mijn leven verrijkt? de vraag is wel anders. Nou, ik zou zeggen, niemand moet het lezen, maar... ben hey, u mij, bent een bescheiden ja, mens. Ja, maar volgens mij is het een mooi boek. Nou ben ik niet onbescheiden. Maar ik denk dat het kan helpen om van, uh, van de onuitsprekelijke... of de Heer, of de Heren, of Wezen... Van, om van God te houden. Als je zou zeggen, God, dan zou ik kijken of we willen houden. Niet over praten, niet... Uh, uh, ga, zeker niet gaan debatteren in de zin van uh, hoe ik zou kabeljouwers twisten, maar als je nou in alle eenvoud met dit geheim om wil gaan, heb ik heel veel geleerd van die psalmist. En dat zou misschien een druppeltje van door dat boek heen kunnen cijferen, en dan uh, misschien smaakt het. Eigenlijk is dit boek ook een soort eerherstel voor dat psalm 119. Ik weet dat mijn familie dat een uh, oom van mij uh, na het eten op zondag... dan expres psalm 119 ging lezen om zijn zonen van te weerhouden... om naar het voetbal te gaan. Dus het was ook een beetje een pestpsalm, ja, 119. Ja. Maar dankzij uw boek staat het nu weer vol ja, ik in ik de het belangstelling. Ik ken ook nog wel misschien een, een aanprijzing. Ik dat het aardige is. Heel kort, Zoals Ruben, mij, want ja, we gaan bijna naar het hoorspel. Ja, dus, uh, jij wijst mij, jij spreekt mij, jij biedt mij de kans er te wezen. Lees ik nu op de achterkant uh, van het boek... Van ik zou het nu niet eens spiritualiteit noemen, ik zou het een liefdesode noemen. Een liefdesode. Ik vind het een prachtig woord. Kees Waaijman, uh, die glundert, dus ik denk dat hij zich hierin kan vinden. Ja, zeker. Meneer Waiban, mag ik u bedanken voor uw komst. Goede reis naar huis en nogmaals gefeliciteerd met uw publicatieprijs... voor het boek Hoe streelt jouw zegging mijn gehemelte? Straks na één uur praat ik dus verder met Ruben van Zwieten... en kunt u hem vragen stellen. Nu het hoorspel De Spin hier op Radio 1. En wat ons betreft graag tot straks.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 Zie wel en wat mag ze niet bij het opsporen van criminelen. Korps. Het is kapot. Punten... Aflevering van... 60: Tijd om te vluchten. Sas? Heb je al gegeten? Hé hey Sas, hoor je? Lieve pap, niet kwaad worden, maar ik trek een paar weken bij Nora in. Tot de wedstrijd. Die heeft plek zat en jij bent er toch bijna nooit. Kus, Saskia. Ik was zo gefocust op de parlementaire enquête... en onze jacht op de directie... dat ik mijn eigen dochter uit het oog had verloren... Ja? Waar woont die Nora van je? Hoezo? Geef antwoord. Niet als je niet zegt waar je voor komt. Saskia is bij haar ingetrokken. Sorry, compai, maar ik zie Nora niet meer nu ze voor Armin traint. Heb je haar adres? Ze staat niet in het register. Ja. Ik weet dat Armin een appartement voor haar heeft geritseld. Maar waarom. Kijk goed, dan vraag je het wel aan Armin. Die kon je zwaar. Jij praten met Armin ben je nou helemaal gek geworden? Ik ga mijn dochter halen. Sorry, maar jij kan echt niet zelf naar Armin toe. Wat doe je trouwens met die koffers? Je gaat toch niet? Nee, nee, nee. Het zijn de kleren van Lea en Sam. Je weet... Ja, ja. Sorry. Ik zoek het uit. Intussen zat Trompenberg in zijn eigen hel. Hij had zijn schuld aan Armin de oosten afbetaald, maar Armin wilde meer. Dit is William Trompenberg. Het is vandaag... Ja, weet ik veel. Het is het vandaag. Het is 25 oktober. Ik snap niet hoe ik zo stom heb kunnen zijn. Armin laat me niet gaan. Tuurlijk laat hij me niet gaan. Ik ben een melkkoe. Die slacht je niet. Kom op, Tromp. Even je kop erbij houden nou. Armin Oost had zijn cocaïne uit Colombia. Het laatste transport heeft hij gefinancierd met behulp van ene Sherman Cordelia. Geld voor een grote partij cocaïne is deze maand overgemaakt naar een bank in Bogota. Het ging om een bedrag van 6 miljoen gulden. Nou een beetje poten van me af. Jij moet even heel erg op je toontje gepassen, vriend. Sorry, ik heb een cutback van je. Het is er aan de hand? Deze vogel wil niet gefouilleerd worden. Wij ken jou. Kom je niet uit Haarlem? Wat doe je in de grote stad? Jij gaat me vertellen wat Nora woont. Wil je wat drinken? Ik wil alleen dat adres. En dan ben ik weg. Wat heeft ze gedaan? Het gaat niet om Nora, het gaat om mijn dochter. Die is bijder. Oh, zijn zij soms... Wat? Hé. Gewoon vriendin. En wat gebeurt er als ik jou dat adres geef? Dan haal ik mijn dochter op. Verre niks. Verre niks. Nora, interesseert me niet. Hmm. Stel nou. dat ik jou niet ga zeggen waar Nora woont. Wil jij dat echt weten? <tie> <tie> <tie> <He>? <tie> en een pen? En de grens. Wordt dat geen probleem? Zie jij wat? Nee. Het zit verstopt in reservewiel. Onderzeil. Maar als die auto binnenste buiten keren. Uh, ik ken juist de route. En als ze auto willen onderzoeken, ken ik juist het bedrag. Huh? Je kan maar beter een tijdje in Polen blijven. Armin weet van niks, toch? De, hij blijft maar bellen. Jij maakt te veel zorgen. Verkoop je kilo's dan maar. Ik laat je wel weten als ik er zeker van ben dat we veilig zijn. En wat ga jij doen? Dat kan ik je maar beter niet vertellen. Goed. Goed, zeg Hey. Hé, niet de wapenkopai. Enzovoort. Ja. Enzovoort. Saskia! Sas! Ja? Waar is Saskia? Ze blijft hier, meneer Hofstra. Dat geloof je toch zeker zelf niet? Saskia! Laten we nou even met rust tot aan de wedstrijd. Ze is minderjarig en jij hebt helemaal niks over te zeggen. Sas, komen, nu! Nee, ik ga niet mee! Oké, okay, Laten we nou even rustig blijven, in ieder geval tot het einde van volgende week. Die wedstrijd, alsof die nog doorgaat. Nou hup, Sask, vraag niet nog een keer. U zou haar heel veel verdriet doen als die wedstrijd niet doorgaat. Goed, Zas, dan kom ik je wel halen. Laat maar de lans. Dit is mijn huis, Mijn jongen. huis, houd toch op, dit is de armen in, zijn het arm in zijn huis. Dat maar u komt niet binnen. Pap, ga nou gewoon, alsjeblieft. Ah. Ja, sorry. Maar als het goed is, zit uh, meneer Van Arnessen hier. Ja. We zijn momenteel allemaal een beetje in de war. Oh? Er is vannacht een inbraak geweest... Wat? Nou, meneer Trompenberg. Hoi. Uh, nou, inbraak een poging tot. We hadden wat schoonmakers in het pand en die hoorden dat er een raampje werd ingetekend. En we hebben meteen de politie gebeld. Maar... Maar is er iets weg? Niks. Geen idee wat ze dachten te vinden bij een notaris. Pennen misschien, of niet machines. Papier. <laughs> maar goed. U had een aanvulling op uw depot. Nieuwe bandjes neem ik aan. U verzekerde mij dat het materiaal hier veilig zou zijn. En dat is het ook. U heeft mijn woord. Het waren gewoon junks, denk ik. Ik kan ze niet blijven negeren. Ik wel. Ja, zo werkt het niet. Dan gaan ze alleen maar dieper en dieper en dieper graven, ja. Middag. Jezus. Wat heb jij gedaan? Niks. Heb je gevochten? Gewoon een uit de hand gelopen ruzie. Shhh. Met Saskia. Heeft je dochter dit gedaan? Nee, nee, ze woont in bij, uh, bij een vriendin. Even. De bokswonder van Armin zeker. En jij dacht haar even terug te halen. Godverdomme, Wietse. Je moet wel je koppen bijhouden nu. Bedankt voor jullie steun. Geeft me een heel warm gevoel. Let maar niet op haar. Ze heeft er op de heup omdat die journalisten bellen over die enquête. Ik heb het niet op mijn heup. Ik maak me zorgen. En volgens mij ben ik de enige hier. Natuurlijk niet. Toon dat dan eens een keertje. Het lijkt alsof jullie allemaal geen fuck kan schelen. Niet mijn allerbeste dag. Ach, het komt wel goed. Met Cor. Ja, die zit hier. Voor jou. Wie? Net als iedereen die in de hel zit... zocht Trompenberg naar het ene luikje waardoor hij naar buiten zou kunnen kruipen. Dat luikje was ik. Ik wil de garantie dat Armin Oost... voor minimaal tien jaar achter de tralies verdwijnt. En ik wil een nieuwe identiteit. In het buitenland. Doe maar. En wat krijg ik daarvoor terug? Ik kan Armin koppelen aan cocaïnehandel. En ik heb lagarde op belastingontduiking. Zwart op wit. Belastingontduiking? ja. Luister, als het goed genoeg is om elke Capone mee te pakken, dan is het goed genoeg voor Lagarde. Voor u misschien. Ik wilde voor drugshandel, net als Oost. Sterker nog, samen met Oost. Hoe bedoelt u? Ik wilde voor drugshandel. En als u mij kunt helpen haar daarop te pakken, dan geef ik u alles wat u maar wil. Maar eerder niet. En kunt u me wel alvast bescherming bieden? Hoe heb je ons gevonden? Dat doet er niet toe. Ik heb jullie gevonden. En als ik dat kan, kan Armin het ook. En daarom denk je meteen in te kunnen trekken? Wat? Oh, die koffer, die is voor de reis. De reis? Armin weet dat ik voor de politie werk. Jezus. Oh, rustig. Rustig. Hij weet het al een tijdje. Hij wil nu dat ik een dubbelspel ga spelen. Wat ga je doen? Er is maar één ding dat ik kan doen. Daarom heb ik die koffer bij me. Oh, nee. Je gaat me toch niet vragen met je mee te gaan? Dat doe je niet. Ik heb genoeg geld voor ons drieën. Ik dacht aan Venezuela, maar een ander land kan ook. Denk je nou echt dat ik met je meega? Naar nou, alles wat jij hebt... Jullie zijn hier niet veilig! Papa? Hé, hey, schatje, kom eens hier. Maken jullie ruzie? Nee, joh. Nee, nee, nee, helemaal niet. He, papa en mama staan gewoon even te praten. Ja, ja. We maken vakantieplannen voor ons drietjes. Toch niet weer naar Texel, hè? <laughs> nee, schatje, we gaan niet weer naar Texel. Hé, ga maar weer tv kijken, ja? Ziet je morgen. Doei, papa. Dus, mm. <laughs> schatje, Jij mag zeggen waar we heen gaan. Als je wil, ga ik ergens anders wonen. Dat is in een ander land. Maar ik moet echt zeker weten dat jullie veilig zijn. Ik wil dat Sam weer naar school kan gaan. Dan vinden we wel wat op. Er zijn overal internationale scholen. Maar allereerst... Ik heb pasfoto's nodig. Als u mij uw informatie kunt doorspelen... dan kan ik beter inschatten... Ik doe niks zonder toezeggingen. En niet van u, maar van uw chef. Zwart op wit. Maar waar moet ik dat op baseren dan? Ja, dat kan me niet schelen. Ik wil bescherming. Ik, ik, ik ben niet opgeleid voor spionage en verraad. Zonder bewijs wordt dat heel lastig. Als u mij niks geeft om mijn baas te overtuigen... Dat u voor ons waardevol kan zijn. En als zijn... ik bewijzen van corruptie kan leveren? Van wie? Een Amsterdamse rechercheur. Heeft u daar bewijs voor? Ja. Hard bewijs. Zwart op wit. In ruil voor onmiddellijke bescherming zou ik daarvoor kunnen zorgen, ja. Meneer Hofstraat is haast bij. Ik weet niet hoe lang ik Armin Oost nog van mijn lijf kan houden. Hier. De pasfoto's. Okay. Is dat je vrouw? Huh? Lucky, man. En je dochtertje... Het is, schatje? Hm. Mooi, hè? Hey, die doen we gewoon bij de moeder op de pas. Dat uh, is meestal zo. Oké? Okay? Oké. Okay. Kees, heb je interesse in nog een partijtje koken? Alweer? Ik zit toch met een kilotje of dertig. Ja, en dan wil je vanavond, begrijp ik. Ja, ik... Uh... Ja, zeg maar niks... Wij toch dat je buiten kolen zit. Ik kom vanavond wel even langs. Nee, nee, nee, nee, beter van niet. Ik breng het wel naar jou, jou. Het doet me een lol, man. wees een beetje voorzichtig, joh. Als ik die foto's zie van die vrouw en die dochtertje. Huh? U hoorde onder meer Hein van der Heijden, Remy Sambo en Sanne de Hartog. Regie: Chris Bajema en Jeroen Stout.